Emmanuel, Emmanuel, zijn naam zal zijn, Kunt u nog de prediking van vorige week herinneren? Het was een beetje lastig om te horen hoe Jaweh sprak tegen Israël. Wat over de vrouw waar Javah een verbond mee heeft gesloten, en die vrouw van hem die gaat naar andere goden, die gaat zelfs naar Egypte om te vragen of de, de farao van Egypte paarden en wagens wil sturen en soldaten om hun te verlossen. Het is toch logisch dat Jabe zegt: 'Ben ik nou met je? Ik ben toch je vent? Als ik het een beetje, op Rotterdam zegt, zelf hoort dat je eigen vrouw bij de muur mag vragen om hulp, de jurk. Ik ben toch hier, de Heer van het Huis. Maar goed, er ging vele malen verder. We hebben gezien welk een, uh, een taal. dat zelfs in het, uh, het Hebreeuws geschreven was. dat Israël zo overspelig was. dat ze op alle pleinen en kruisingen. verhogingen maakten. en zich daarover gaf aan ontucht. vertalen we het in onze Bijbel. Maar er staat gewoon in het Hebreeuws. dat je je benen spreidt. ...voor die andere goden. En je betaalt ze nog met de rijkdommen die ik je geschonken heb. Geld, olie, goederen. Het was rampzalig. Ik heb gezien, er waren vele mensen onder de indruk... ...dat dat gebeurt met het volk van God. Maar afgoderij blijft afgoderij. Als Jaber zegt, steel niet. Als je me lief hebt, steel je dus niet. En je steelt toch... ...dan stel je jezelf als God boven Jaber. Ik doe toch. Daarmee verhef je je tot God. Dat is afgoderij. Hij vindt het verschrikkelijk als we dat doen. Dan noem ik maar een simpel dingetje. Als er in de Bijbel staat dat we geen geesten van verstorven moeten oproepen. En we gaan toch naar de spiritisten en ze weer mijn opa oproepen? Dan komt er echt een geest. Maar God die vervloekt het. In Leviticus. Leviticus 11 staat, onderscheid maken tussen rein en onrein. God zegt, mijn volk wat ik geheiligd heb, waar ik een verbond mee gesloten heb, zegt hij. Geen varkensvlees en al die andere onreinheid. Hij noemt het onrein. Je gaat echt niet dood van een varkens eten. Dus we hoeft niet tegen de wereld te zeggen stop maar met varkenseten. eten. Hij zegt maar mijn volk, zegt hij, zal rein en heilig zijn. Dus apart gezet worden voor de wereld. Nou daarom eten we geen varkensvlees. Als hij de sabbat instelt en wij maken er een zondag van. Stellen we ons dan niet boven, ja weer. Een dag die hij gezegend heeft, zijn naam erop gezet heeft. Dat betekent zegenen geheiligd heeft, apart gezet heb van al die andere zes dagen, je mag doen, voor je eigen wat nodig is om inkomsten te verwerven hij zegt, maar die Sabbat is heilig, mijn dag kun je je voorstellen wat onze hele christenheid waar we zelf uit voorkomen we hebben het nooit gesnapt, nooit geweten, nooit begrepen maar we hebben het gedaan naarmate dat je inzicht gaat krijgen in hoe Jan het gezegd heeft is het is absurd tot we al in 2, 300 na Christus de joden de kerk uitgooien, die Messiaanse joden, met hun hele Torah erbij en een hele nieuwe inzetting, een hele nieuwe dogma's erin duwen. En bijbellezen mocht je in die tijd niet, tot 1500 na Christus niet eens. En dan gaan we de bijbel lezen en dan zeggen we, hé, hey, het klopt dus niet. Nou, daar zitten we vol mee. En soms is het wel eens uh, jammer, denk je. Dan denk je, ja, waarom komen er nou toch niet veel meer mensen sabbat vieren, want zo zegt de Heer. Maar we zijn zo vol van de dogma's, van de menselijke leerredenen... ...dat we eigenlijk de geboden van God opzij zetten vanwege onze dogma's. En dan zegt de Heer, te vergeefs eer je me. Want je leert leringen, dat zijn dogma's, die geboden van mensen zijn. En nog realiseren we ons het niet. Nee, het moet echt naar binnen toe gaan dringen. Dat gebeurt alleen maar als je de Bijbel open doet en je gaat er gewoon lezen... En dan ga je je naam invullen en dan zegt hij... Willem, te vergeefs eer je mij met je zondagviering. Dan denk je, oh. Te vergeefs eer je mij door je kindjes te dopen. Nee, zegt hij, als ik een verbond met jou aangaat, ga ik het met je hele huis aan. En je kinderen worden verantwoordelijk op de dag dat ze zeggen... God, bekijk het maar. Sommige mensen vinden het wel moeilijk als kinderen van de wijn drinken en van het brood deelnemen. Maar het zijn kinderen van het verbond. Behoren gewoon tot het huis van de Heer. Het zijn onze kinderen. Als die tot verstand komen en ze zeggen, we gaan de zonde doen zonder ons te bekeren en dan het brood nemen van het lichaam van Christus, dan heb je een probleem. Maar niet voor hen die in alle zekerheid van het geloof willen wandelen in de geboden van God. Nou, We hebben dus vorige week een, een triest verhaal moeten laten horen over Israël, het volk van God waar we toe behoren door het geloof in Yeshua. Zijn vrouw die was overspelig tot en met. Dat hele volk is het land uitgegooid, overgegeven aan hun vijanden. Kijk, het wonderlijk is, als je dus je eigen overgeeft aan een afgod, of je nou naar de wilde vrouwen gaat en die wilde vrouwen betaalt van het geld wat je verdiend hebt, wat God je gegeven heeft. Dan zegt hij, ga je met mijn goederen die, je, die ik je geschonken heb, ga je dus naar de verkeerde vrouw. Hoe haal ik het in je hasses? Nou zegt hij, ik zal die bescherming van je optillen, ik ga je naakt overleveren aan je eigen afgoden. Nou die verscheuren je tot en met. We hebben het dan in Israël gezien, ze aanbaden de goden van Assyrië, van Babylon, van Egypte. Er was geen god waar ze eer aan gaven. Hij zegt, heb je het ooit meegemaakt, zegt hij, tot hun volk. Zijn god verlaat. Zelfs bij de heidenen gebeurde dat niet. Als je daar de god had, Baal Peor of Baal weet ik veel wie. Ja, dan ga je toch de god van je dan gaan we niet overboord gooien. Dus hij zegt, die heidenen, die laten nog geen eens in God als zegt: Maar mijn volk heeft mij verlaten. De bron van levend water. Hé, hey, bron van levend water. Elk woord wat Yahweh spreekt is Torah, is levend water. De Torah is vlees geworden in Yeshua's, Yeshua de Messias. Hij is de bron van levend water. Het eeuwige evangelie. We gaan vandaag naar een, de volgende stap maken. Van Ezekiel 16 spring ik even over 17 heen. Dat was een hoofdstuk dat ging over die adelaar die kwam, die een, een stekje in de grond zet. Ik denk, nou, het is uh, te kort om daar helemaal over uit te wijden. Ik pak Leviticus uh, Ezekiel 18, om een themaatje erin te zetten, bekeer je nou en leef. Tegen wie denkt u dat Ezekiel spreekt? Tegen het volk van God, tegen Israël. Want zodra Gods volk afwijkt, stuurt God profeten. Hij stuurt ze echt niet om te zeggen, mijn lieve kind, hè, mijn dochter, mijn zoon, zo zegt de Heer, je zal een goed leven krijgen, je weg gaat alleen nog maar naar boven toe. Terwijl ze de geboden van God gewoon overtreden. Ze zeggen uit de geest van God te spreken, maar echt niet waar, je ogen moeten open gaan. God stuurt profeten hè, om je een klap voor je hartjes te geven, omdat je afwijkt. Hoe vaak waarschuwt u uw kinderen toch alleen maar als ze afwijken? Dan, hey, Pietje, Pietje, ik heb iets anders geleerd, hoor. kom terug, terug, terug, binnen het huis van je vader. Goed, lieve mensen, ik heb het thema genoemd, bekeer je en leef. Ik ga niet beginnen in Ezekiel 18, ik lees twee teksten uit Ezekiel 3, om een start te maken. Daar zegt vader Jahwe tegen Ezekiel, mensenkind, u heb ik tot wachter over het huis van Israël gesteld. Dus er wordt zomaar een wachter geroepen. En vader Jahwe zegt, jij bent het Ezekiel. Weet u waar Ezekiel was in die periode? Hij was al met die tien stammen en met Juda meegegaan het land uit. De tien stammen waren al lang weg. En hij zat in de stam van Juda's die meegevoerd. En hij zit in Babel. Dus Ezekiel zit in Babel. En er is nog een heel klein stammetje, een gedeelte van de stam van Juda in Jeruzalem. En daar is de profeet. Amen, nou, zuster. wat je eigenlijk allemaal moeten weten, hè? wij lezen al jaren de Bijbel toch? Dus in die tijd van Ezekiel in Babel zit Jeremia in Jeruzalem. Zelfs Jeremia profiteert over de boel die in Babel zit. En de profeet die in Babel zit, die gaat profiteren over Jeruzalem. Daarom zegt hij Jeruzalem. Jeruzalem. Jij onwillige vrouw. Ja, hij klaagt. Maar hij klaagt met de stem van Yahweh. Begrijpt u? Hier gaan we verder. Diezelfde Ezekiel... God die zegt tegen hem: Ik heb je aangesteld als een wachter over het huis van Israël. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Hoeveel wachters over Israël hebben we hier zitten? Ja, één. Hebben we nog meer wachters hier zitten? Ja, er gaan meer. Uit. Sommigen twijfelen nog een beetje. Maar als u de woorden van God kent, broeder en zuster, bent u een wachter in Israël. Echt waar. Dus je mag rustig met Ezekiel je naam gaan invullen. Want wij kennen Torah en we kennen de profeten. We weten wat de Allerhoogste gezegd heeft. En als we een, iemand zien die loopt te jatten, dan moet je zeggen: stoppen met jatten. Stoppen met stelen. De Heer heeft echt gezegd, als je mij lief hebt, steel je helemaal niet. En dan zal zo'n persoon zeggen, nou ik ben blij dat je me waarschuwt alsjeblieft, dankjewel. Kom bij het. Heb je dus een ziel gered? Dus we zijn wachters ook over elkaar. Hij zegt duidelijk, wanneer je mijn woord uit mijn mond hoort... Hij moest het dus echt uit de mond van we horen, in zijn eigen oor... Dan zul je hen in mijn naam waarschuwen. Dus als wij een broeder of zuster waarschuwen... Dan zeggen we niet, hey, dat moet je niet doen, je stelen. Want dan corrigeer je niet goed. Dan moet je zeggen, weet je wat we gezegd heeft? Want dan corrigeert Jaweh, want hij zegt het. Als u tegen een broer zegt, Joh, je moet niet stelen man... Wat zeg je dan? Hoi, ben jij zonder zonde dan? Heb jij nooit gestolen? Nee, ja. Daar zeg ik ook mee natuurlijk. Dus als we iets zeggen, zeggen we dit in de naam van de Heer, want zo staat geschreven. Moeten we al onze broeders christenen op hun kop gaan zitten omdat ze fouten maken? Echt niet, waar is onze taak niet. We moeten aan onze broeders christenen zeggen, zo spreekt de Heer. Dan kunnen zij altijd maar zeggen, ga toch weg met je Torah, die is allemaal weg. We hebben niks meer met de Torah te maken. Maar dan heb je wel gezegd, zo spreekt de Heer. Wat God in Torah heeft gezegd, heeft hij nooit meer hier omgedraaid. Als hij het hier over Shabbat heeft, zegt hij niet daar, nou, die Shabbat kan wel weg. Andere mensen moesten ervoor sterven, als ze de Sabbat overtraden. Maar jullie christenen niet meer, hoor. Dat is dus niet waar. We zullen de mensen waarschuwen in de naam van Jahweh. En dan komt er iets heel bijzonders. Hij zegt, als ik tot de goddeloze zeg, gij zult sterven. Wie is hier de goddeloze? Tegen wie spreekt hij? Hij spreekt uit het volk van God. Hij is een wachter voor Israël. Nou zegt hij tegen goddelozen moet hij gaan zeggen, zo spreekt de heer. Wanneer wordt nou een kind van God een goddeloze? Ja natuurlijk, als God zei je moet niet stelen. En jij zegt stel toch. Dan maak je je van God los. Je wordt zelf God, af God. Je bent geen God, maar je maakt jezelf tot God. Een God boven jaren. Dus iemand die meent dat hij op grond kan zeggen, nou ja, ik ben zo zwak in mijn buik, ik, ik ga pikken bij Vroom en de Reesman. Nou, heb je echt een probleem. Dan noemt Gods woordje een goddeloze, want je maakt je van God los. Je kan niet zomaar zeggen, ik pik toch wel even jong. Ik kan vanavond toch weer bidden, God vergeef me toch wel. Heeft u toch gezegd? Blijden zonder vergeven. Dan vergist u zich echt. Want hij zegt, je moet je dus bekeren. Je moet beleiden dat het zonde was. Er moest Gods eigen zoon voor sterven. Het is niet goedkoop om te zondigen. Waarom zou je door te zondigen... elke keer het licht... Christus aan het kruis hangen? Snap je hoe ernstig dat het is? Hij zegt via de mond van Ezekiel... als ik tot de goddeloze zeg... dus hij die van God los is... gij zult zeker sterven. Dat zijn alle die de boden van God overtreden. En gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Zo simpel is het. Ook al zeg je honderd keer met mijn dominee hebt gezegd, we vieren de zondag, want hij is dan opgestaan op zondag. Nou, zelfs dat is een leugen, want hij stond op aan het einde van Shabbat. Alleen op zondagmorgen maakte hij zich kenbaar, dat hij het beweegoffer bracht voor God Jawerp. Daar mochten de vrouwen hem nog niet aanraken. Een paar uur later mocht het wel. Jezus is niet opgestaan op zondag. Hij is opgestaan aan het einde van de Shabbat. Hij is ook Heer van de Shabbat. Het was vanaf de woensdag 6 uur dat hij begraven werd. Stond hij op sabbat 6 uur op. Drie dagen, drie nachten, drie keer 24 uur, 72 uur. Het is prachtig. Dus al die verhalen over Jezus is opgestaan op zondag. Nou vieren we de opstanding van de Heer. Het is gewoon leugen en bedrog, niet omdat ze willen liegen, maar ze hebben het zo geleerd. Je hebt katholieke theologen, protestante theologen, gegrifermeerden, charismatische, maar ze hebben allemaal in hun kadertje hun dogma's geleerd. Vindt u het moeilijk om tegen een Roomse katholieke theoloog te praten? Die Maria, die haalt hij zo onderuit. Er zijn zoveel dingen van Rome, er is niet één dogma van Rome wat strookt met het levende woord van God. We zijn gelukkig als protestanten, door de rechtvaardigmaking, door het geloof, uit Rome vertrokken. Maar daarna hebben we niet veel nieuwe dingen meer geleerd. We zijn gewoon protesterende katholieken. We protesteren wel, maar we zijn protesterende katholieken, want we volgen nog steeds Rome in hun leer. Nochtans, we hebben respect voor de mens. En we kunnen alleen maar zeggen, zo spreekt Yahweh door zijn Torah. En Yeshua is de Messias die in die Torah werd aangekondigd. Hij vervulde dat compleet. Niet om dan die tora eruit te gooien. Maar gewoon te doen wat God beloofd had. Om het offer te brengen. Om je juist te verzoenen door het bloed van Yeshua. De Messias. Om voorkomen in gehoorzaamheid. Met een nieuwe geest. Voor Gods aangezicht te leven. Het is een vreugde om langs tora te leven. Als wij die goddelozen. Onze eigen broer en zus. Niet zeggen dat hij moet stoppen met stelen. Zijn we schuldig. Dat we hem niet gewaarschuwd hebben en niet gezegd, wordt nou behouden. En je hebt hetzelfde met de Sabbat. Mensen denken, ja, wij vieren nou de Sabbat. Maar wist niet dat het een instructie was van de Allerhoogste? Leviticus 23, de eerste vier versen. Hij zegt, het is mijn heilige dag. Het zal een heilige samenkomst zijn. Op mijn heilige dag, zegt hij. Wij kunnen niet rommelen met Gods Sabbat. Het is een heilige Sabbat. We zijn broeders en zusters. We moeten bij elkaar zijn op Sabbat. Het woord delen, brood breken, de wijn drinken. Begrijpt je het? Je kan niet zomaar zeggen, ja heer, het is wel uw heilige dag. Maar ik heb een beetje moeite, want ik weer slecht uit mijn bed gekomen. Het gaat niet, want je overtreedt toch sabbat. Het is gewoon, je moet het zeggen onder elkaar. Verwerpen we nou mensen die er wel eens een keertje... Nee, het gaat niet om mensen te verwerpen. Je moet zeggen, zo zegt de heer. De sabbat is een dag die door hem is gezegend, zijn naam is erop. En hij is apart gezet. Opdat wij een heilige samenkomst zouden hebben op zijn heilige dag. Dan komen we dus voor zijn aangezicht op het moment dat hij het gezegend heeft en geheiligd heeft. Als hij op zondag in de kerk gaat zitten, helemaal geen probleem. Want je kan op alle dagen zingen en prediken over de Heer. Totaal geen probleem. Ik wil er zelfs elke dag bij zitten. Maar zeg niet op sabbat, kom je dan naar de kerk toe? Want dan hebben ze geen dienst. Dus ik zorg dat ik op sabbat bij elkaar zit, dat er met broeders en zijn, zussen zijn, dat we kunnen delen. Maar zelfs als je door de week wil gaan zitten met mensen uit het traditionele christendom, word je voortdurend geconfronteerd met menselijke dogma's, daar gaan je oren zeer van doen. En dan zeg je, maar dat klopt toch niet wat je nou zegt, wie zegt dat nou? Nou, dat hebben we geleerd van broeder Piet en broeder Henk en broeder Kees, theoloog A, theoloog B en C. Zeg maar, zo zegt de Heer het, dan krijg je ruzie. Dan ben jij is. En zij dus niet, terwijl we alleen maar wettig handelen. Maar lieve mensen, je moet ervan getuigen. Moet ik kijken wat eronder staat. In zijn eigen bloed zal hij sterven, die broeder die God de loos zonder God geworden is. Maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Als u namelijk niet zegt, je moet stoppen met de zonde. Dan zegt God tegen u, waarom heb je Piet niet gewaarschuwd? Hij zal het van ons bloed, van onze broeder die Los van God is geraakt, zal hij onze rekenschap vragen. Nou, dat is heftig om mee te beginnen. Hè? Maar als gij die goddeloze, die broeder, die dus los van God komt te staan, waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt die leven gered. Durft hij de Amen op te zeggen? En weet dat als hij Amen zegt, dan zeg je, ja, maar zo is het. Dan ga je mede verantwoording dragen voor andere broeders en zusters, schepselen van God. Om te zeggen, joh, daar ga je over nadenken, vader, hoe kan ik dat nou zo zachtjes tegen hem zeggen? Tot het een hintje is, weet je wel. Zonder dat hij denkt dat ik hem veroordeel, maar dat hij toch weet dat u het zegt. Dan word je gevoelig in de geest. Ezekiel 3, vers 20. Als een rechtvaardige... Steek uw handen eens op, hebben we hier rechtvaardigen? rechtvaardige... Voor een paar moeten we nog bidden, zie ik. Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet. en ik een struikelblok voor hem neerleg. wie? De duivel. Zo. Dus als een broeder die de waarheid kent. Denk ik ga rotzooien. beetje naar links doen, beetje naar links doen. ga goed, niemand ziet het. dan legt God een struikelblok neer. klap, dan is het op. Dat is een probleem. Dat is de duivel niet. Als ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven. Sterft u gelijk? Adam en Eva, als je van die boom eet, zou sterven. Gingen ze gelijk dood? Echt niet waar. Ze hebben zelfs nog meer dan 800 jaar geleefd. Of ze ja, nou, geloof ik, 600 zoveel jaar, hè? Dus hij ging niet gelijk dood, maar ze sterven geestelijk. God trekt zich terug. Als de zonde plaatsvindt, het is een soort scheiding. Als onze vrouwen iets zouden doen wat echt niet kosher is... dan gebeurt er iets in je eigen geest en je verdruiert, dan krijgen we het nou toch? Dat hebben we toch niet afgesproken? En als een man een verkeerd pad gaat wandelen en zijn vrouw ontdekt dat... dan krijgen we, het nou toch, dan hebben we hebben toch een verbond met elkaar of niet? Dan kom je terug op verbond. Dus als wij een weg gaan wandelen waarvoor Gods eigen Zoon Yeshua het leven moest geven en wij gaan rommelen... dan is er een probleem tussen ons en onze vader. Direct gaat het offer van Christus... Te, komt naar boven toe en zegt... joh, wat hebben we nou gedaan? Heb ik je daardoor een miljoenen vermogen voor je moeten betalen? Want het is met zilver en goud niet te betalen... dat bloed van Christus. Hij zegt, als ik een struikelblok voor hem neer... hij zal sterven. Omdat... gij hem niet gewaarschuwd hebt. Zo. Zal hij in zijn zonde sterven... En met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden. Je kan leven naar Gods wil en er kan een moment komen dat je God kan bekijken. Ik heb dit nooit gemogen, ik ga het vandaag doen. Op datzelfde moment wordt hij onrechtvaardig. En vanwege onrechtvaardigheid sterf je, word je sterfelijk. Maar de geest van God trekt zich terug. Kijk, de tijd van onwetendheid, zegt Paulus, overziet hij. Daarom predikt hij heden, dat als je de waarheid hoort, bekeer je dan van ongerechtigheid en leef. Daarvoor moeten we erover praten. Maar van zijn bloed zal ik u rekenschap geven. Dus een broeder of zuster onder ons, waarin we zien dat ze een zijweg gaan wandelen, moeten we met anderen werken, broer, zus, alles. Laat even praten. Dit kan niet, als je dat weg, Je komt in een situatie, vader, ja, waar kan niet mee? Je geest wordt teruggetrokken, daarom doe je het. Bekeer je dan Blijd je zonde, waar het bloed van Christus. Tot je rijmen daardoor. En gaan weer gewoon naar Gods geboden leven. Heerlijk. Binnen de korte tijd. Oh mijn God. Vader. Jawel. Ben ik blij dat ik weer op de weg ben gebracht. Ik heb vrede met u. Want als je doorgaat in die zonde. Komt er een dag. Lig je op grond. En dan denk ik. Ik heb het moeilijk. Ik kan niet verder. Maar dat komt. De geest van God gaat je drukken. zo. Want je hebt een verbond met God. Gods geest bouw je dan niet meer op. Maar Gods geest ga je de grond dan drukken. Doordat je helemaal... En ik kan alleen nog maar roepen, help, help, help. En dan komt er een broeder of zuster bij en zegt, wat is er met jou? Je bent helemaal op de grond, kind van God, wat is er met je? En dan duurt het niet lang, dan komt het eruit. Tot ze gezondigd hebben. Dan denk ik, oh, ben ik blij dat ik erbij ben. Zullen we de woorden van de Heer gaan lezen? Kijk, dat zegt de Heer, dat zegt de Heer. Dan gaat zijn broer of zusje weer bekeren. Dan zeggen oh, ben ik blij dat God zo lang moedig is geweest. Maar dan komen ze ook weer staande. En dan kunnen ze de handen weer omhoog steken en dan, oh mijn God... Dank u wel, door het bloed van Yeshua is mijn geweten gereinigd en ik kan weer blijdschap hebben. Dat is wat hier gebeurt. Hij gaat verder, vers 21. Maar als gij de rechtvaardige, je eigen broer en zus, die afwijkt en los van God raakt, als u hem waarschuwt op dat hij niet zondigt, en hij zondigt dan niet, dan zal hij zeker leven. Leven, dat heeft te maken met Gods leven, met Zoe leven Dan heb je namelijk shalom. Dat is leven. Volkomen in overeenstemming één zijn met vader jaren. We kunnen net zoveel een zijn met vader Jaren als Yeshua dat is. Gewoon één zijn. Dat betekent gewoon in denken, in woorden en in handelen doen wat hij zegt. Nou, als wij dus die broeder, die rechtvaardige broeder, die loskomt van God, gaan helpen en waarschuwen, wordt hij gered. Als we dat niet doen... ja. Dat is een probleem. U kunt dus uw eigen leven redden door uw eigen broeder te waarschuwen. Als hij dan toch zegt, joh, heb jij nog nooit gezonden? Heb jij nog eigen, nooit fout gedaan? dan gaat het niet om. Hij zegt, ja, wij zegt dit. Dan is die broeder of die zus gewaarschuwd en dan gaat hij zijn eigen weg. Letterlijk en figuurlijk, de weg los van God. Leven is in overeenstemming zijn met Yahweh. Sterven is los zijn van Yahweh. De mens die God niet kent is los van Yahweh. Totdat hij het evangelisch hoort. Dan kan hij zich bekeren van zijn zondige leven. Ja, Shura aanvaarden als het verzoenmiddel. En dan kan hij zich gehoorzaam gaan gedragen naar de regels van Gods koninkrijk. Zo wordt hij tot leven gebracht. Als Adam en Eva die leven hebben en gemeenschap hebben met Yahweh. Als die gaan zondigen door te eten van de boom waar God zegt doet het niet. Op datzelfde moment sterven ze. Geestelijk. Maar lichamelijk gaat er achteraan. Snap je? Dus leven heeft te maken met in overeenstemming zijn met Torah. En sterf heeft te maken met los zijn. Want ben je los van Torah, ben je ook los van de geest van God. Daarom zijn er vele mensen die roepen halleluja prijs de Heer, Jezus, Jezus, Jezus. Ze vallen om in de zaal, ze liggen te rollenbollen, te boeren, te hikken en gekke dingen te doen. En ze zijn echt niet onder de geest van God. We gaan naar Ezekiel 18, want daar moesten we naartoe. Maar dit was alleen nog maar een inleiding, hè? Het gaat erom, die Ezekiel, die krijgt een principe van God te horen. Maar dat Israël, dat is eruit gegooid uit het land. En de helft van Juda is er uitgegooid naar Babel. En er is nog maar een heel klein stukje van Juda in Jeruzalem wat er nog zit. Maar Ezekiel predikt vanuit Babel. Het woord van Yahweh kwam tot mij, zegt in hoofdstuk 18. Nou, in hoofdstuk 16 hebben we gezien hoe die vrouw zich overgaf aan die afgoden. Dat doen wij ook, als we stelen, als we liegen, als we zondag vieren in plaats van de Sabbat, dus de Sabbat overtreden. Dan geven we ons over aan een andere God. Yahweh heeft nooit de zondag ingesteld om hem te aanbidden. Nee, is duwt sabbat. Het woord van Yahweh komt tot mij, zegt Ezekiel. Ook tot ons hoor, want op het moment dat we de woorden van God horen, zijn wij verantwoordelijk voor de woorden die we horen. Als Jezus een discussie heeft met fariseeërs... en het blijkt dat hij de zoon van God is... dan worden ze fittig, weet u nog? En dan worden ze boos dat hij zich de zoon van God noemt. Dan kan Jezus alleen nog maar zeggen... zijn niet allen die de woorden Gods horen goden? Kent u die uitspraak van hem? Eigenlijk zijn alle mensen die de woorden God horen goden. Maar ze zijn niet Yahweh. Want je moet dus de woorden van Yahweh horen... Om goden te worden met kleine geetjes, Want dan kunnen wij als goden de woorden van Yahweh weer doorgeven. Zodat andere mensen de woorden van Yahweh horen. Dus degene die de woorden van Yahweh doorgeeft, Is niet Yahweh zelf dan hè? Yahweh die redt Israël door de hand van Mozes. Mozes moest dingen doen van Yahweh. En Yahweh die deed enorme krachten. En zo werd het volk bevrijd door Yahweh. Onze eigen Yeshua doet het op exact dezelfde wijze. Hij zegt, ik zeg niks uit mezelf, maar ik hoor de stem van mijn vader, Yahweh. Hij zegt, ik doe precies wat hij zegt. Dus hij komt bij een zieke en hij hoort zijn vader zeggen... strek je hand uit, spreek tegen hem, richt hem op. Dan zeg ik, joh, ga staan. Ja, ik ga gelijk staan. En wij denken, tot we dat even kunnen doen. Maar zo werkt het niet. Yahweh, die zegt duidelijk wat hij doen moet. Hij is zo verschrikkelijk één met Yahweh, zijn vader... Daar gaat hij foutloos in. Hij is ook zonder zonde, onze heer Yeshua. Hoe komt het nou toch ertoe, zegt hij tegen dat volk. Dit spreekwoord te gebruiken in het land Israël. Dus waar gaat het over? Yahweh ja, zegt tegen Ezechiel, hoe komt het volk nou zo dwaas om dit spreekwoord te gebruiken. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn slee geworden. Slee is gewoon bot geworden. Wat bedoelen ze ermee? De vaders hebben gezonderd en de kinderen krijgen de klappen. Vader hebt gezonderd en mijn tandjes zijn bot geworden. Kent u de uitspraak? Kunt u ook begrijpen? Zijn vader, zo'n zoon? Zijn moeder, zijn dochter? Allemaal exact hetzelfde als dit. Wij kunnen natuurlijk wel fysieke trekken hebben. Maar als we dat zeggen, dan zien we dezelfde karaktertrekken in de kinderen als van de vader. Maar dat gebruikt Israël om te zeggen, wij zitten wel in Babel. En die tien stammen zijn al nou helemaal over de wereld weggespreid. Onze vaders hebben gezondigd, maar wij hebben de botte tanden van gekregen. Begrijpt u het? Heeft u dit soort dingen in uw hart zitten als het gaat over God? Zullen we dat tegen Ja weer zeggen? Onze vaders zijn katholiek geweest. En mijn vader was protestant. En ik heb reïdaan, die is hartstikke charismatisch. En we zien achteraf de ellende van het leven. En zeggen, ja, nou zit ik in de put. Echt niet waar. Je gaat dadelijk de oplossing krijgen. Nou zowaar als ik leef. Luidt het woord van Adonai Yahweh. Gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Zeg niet meer. Zijn vader zijn zoon. En zijn moeder zijn dochter. Zeg niet meer. Zij hebben gezondig. En ik loop met pijn in mijn buik rond. Want er is een manier om los te komen van de zonde van je eigen vader en moeder. Nou. Adonai Yahweh. Leeft hij? Amen. Wij hebben een levende God. Al die andere afgoden zijn dode goden. En achter die afgodsbeelden zitten demonen. Dus als hij een afgodsbeeld waarde gaat erkennen... dan komt gegarandeerd die demon die erbij is, die komt bij je zitten. En die gaat je strelen, die gaat je helpen, die gaat je helemaal opvrijen. Oh, lekker is dat, hè? Maar het is helemaal verkeerd. Weet u wat afgodsbeelden zijn? Ik heb als ik eens een, keer een mooie vrouw gezien, half naakt, die noemen ze Afrodite. Nou, als we het toppunt van een mooie vrouw zien, moet je naar Afrodite kijken. Daar krijg je gedachten bij, je wil het achteraf niet meer weten, want die tijd is voorbij. Maar Afrodite was een afgodbeeld van de seksuele vrouw die zich prostitueert. En die mensen gaan er zo'n beeld in de kamer zetten. Zo. Ja, mooi. Nou, echt niet waard. Andere mensen die hebben waarde voor Boeddha, die zetten een Boeddha-beeld zo op de tafel. Die poetsen ze kop, die dingen kopen natuurlijk. Dat gaat helemaal niet. Daar zitten demonen mee verbonden die de ware levende God Yahweh ontkennen. Lieve mensen, zo als ik leef, zeg Yahweh, gij zult het spreekwoord niet meer gebruiken. Dan nou gaan we luisteren, want hier gaan we de les van leren. En nu krijgen we een stuk of uh, acht zietjes te zien. Dus het wordt heftig. Ik hoop dat uh, de opname het doet. Veel mensen wilden de preek van vorige week hebben. En is, uh, is het fout gegaan in de computer. Het is toch triest, hè? Ja. Maar goed, hij loopt, hè? Nou. Goed, zie, alle zielen zijn van mij. Zowel de ziel van de vader als de ziel van de zoon zijn van mij. Maar die ziel die zondig, die zal sterven. Die komt los van mij. Het is dus niet zo een zieltje die in u ziet. Dat het zieltje zondigt en jij kan niet anders. Ja, maar dat is die ziel, maar ik moet wel mee. Echt niet waar. Want wij zijn levende zielen. We zijn menselijke wezens. We staan het geest ziel in een lichaam. We zijn een eenheid. En omdat we de adem des levens hebben, zijn we een levende ziel. We kunnen denken, ruiken, spreken, voelen. We kunnen alles doen. Dat is de ziel waar de Bijbel het over spreekt. Een levensverantwoordelijk wezen. Alle zielen zijn van mij, zowel de ziel van de vader als van de zoon zijn van mij. De ziel die zondigt zal sterven. Nee, hey, dat is een bekende opmerking. Hè? Eten van die boom, zegt hij, die zal sterven. Voor alle andere bomen mag je eten. Leef. Ik ga het hem lezen. Ezekiel 18, vers 5 tot en met 9. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en naar recht en gerechtigheid handelt, op de bergen geen offermaaltijd houdt, zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het huis van Israël, de vrouw van zijn buurman niet onteert, geen gemeenschap heeft met de vrouw in een maandelijkse onreinheid, niemand onderdrukt, de schulden naar zijn pand teruggeeft, geen roofpleeg zijn brood aan hongerige geeft en de naakte met kleding bedekt, niet tegen rente uitleent, nog woekenwinst neemt, zich van onrecht onthoud, eerlijk bij alle geschillen, de rechtvaardigheid betracht, naar mijn inzettingen wandelt en mijn veroordelingen in acht neemt. Door trouw te betonen. Als God zegt ABC, wees trouw, doe ABC. En zeg niet ik draai het om. Dan ben je niet trouw. Zo iemand zegt die is rechtvaardig. Hij zal voor zeker leven, luidt het woord van Adonai Yahweh. Willen we hiertoe behoren? Of willen we nog zeggen, we doen toch? Even anders. Omdat de paus het zo zegt. Ja, doe ik het maar. Ja, maar de heer die zegt het zo. Ja, maar de paus die zegt. Het, maar de heer die zegt het zo. Lieve mensen, zo'n discussie moet je nou stoppen. Ja, dan houd het over. Dit is wat Jaweh zegt. Heel duidelijk. Dus zijn eigen profeet. U mag het erop lezen voor uzelf. U mag het mee naar huis nemen. Je kan de preek downloaden. Helemaal geen punt. Maar je moet het lezen. Je moet in je hart erkennen. Dit is recht wat God zegt. Het is Jaweh die het zegt. Maar, zegt hij, verwekt zou die vader, die rechtvaardige vader een zoon, die een rover is, een bloedvergieter, die helaas een van deze dingen doet. dan ga ik het allemaal niet oplezen. Hè? Anders is het niet zo moeilijk om volle sheets te krijgen natuurlijk. Zou zo iemand leven, zegt hij, vraagteken. Hij zal niet leven. Al deze gruwelen heeft hij gedaan. Hij zal voor zeker ter dood gebracht worden, zijn bloedschuld te stoppen. Dus een rechtvaardige vader die handelt naar wat God hem heeft getoond. en hij heeft een zoon die maakt er een zootje van, die wordt altijd gewaarschuwd door zijn vader natuurlijk. Maar hij wil niet luisteren, het is een rebel. Je moet die niet doen, maar je doet het wel. Echt waar, dit zegt je je je Jaweh. Je kan niet zeggen dat oude verbond is helemaal weg, want die profeten van het verbond moesten Israël terugbrengen tot het verbond, tot Torah. Als je een profeet hebt die zegt: 'Ga goed, mijn zoon, het gaat goed, mijn zoon. Dus een leven zal je krijgen, je zal groot worden in het huis van God. Echt waar? Schop hem direct je huis uit, want God stuurt alleen maar profeten om je dreimjorden te geven. Ik kan geen ene profeet vinden in Israël die zegt: Doe jullie het toch goed? Niet één profeet kun je vinden. En zie, hij verwekt een zoon. Wie die goddeloze zoon van die rechtvaardige vader? Dus die goddeloze zoon verwekt een zoon. En deze ziet al de zonden die zijn vader doet. Hij ziet ze, maar hij doet iets dergelijks niet. Dus dan nou krijg je een zoon, die ziet zijn vader. Hij hoeft niet eens een goddeloze vader te wezen hoor. Hij kan ook gewoon katholiek wezen. Die zegt toch pa, ik zie tot Torah en vader Java die zegt dit. Ja dat doet toch niet, want je opa was het en je overgelegde opa, opa. Je opa deed het, maar echt zo gaat het niet. ...dan heb je een open geloof. Als het vader Yahweh behaagt om dit aan je te openbaren... ...dan verlaat je je vader en je moeder... ...en je gaat doen wat Yahweh zegt. Maar je zegent je vader en je moeder. Je houdt volkomen respect voor je vader en moeder. Vervloek ze nooit, want door je vader en moeder... ...heeft God het behaagd om je leven te roepen. Niemand vervloekt zijn eigen geboortelijn. Want als je dat doet, heb je een probleem met Yahweh. Op hetzelfde moment kan hij jou niet meer erkennen... Dus als je dat probleem met je ouders hebt, moet je het heel snel herstellen voor Gods aangezicht. Dan kunnen de zegeningen weer komen. Zie, hij verwekt een zoon, die doet iets dergelijks niet. Deze zal niet sterven om de ongerechtigheid van zijn vader, hij zal voor zeker leven. Zijn vader is verantwoordelijk voor zijn eigen goddeloze gedrag. Laat hij zich niet bekeren, hij gaat niet zeggen van, uh, ja, ja, ja, ja, ik heb altijd geleerd over die Maria, weet je wel. En hij blijft maar bidden tot Maria. Maria, lieve moeder van God. 1, 2, 3, hupsakee. En al die dingen meer. Kruisje erbij. Met alle respect. Die lieve mensen zijn bedrogen. Maar als wij de waarheid zien, moeten we ons daarmee van afwenden. Denk erom, zijn vader, omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt heeft. Gedaan heeft wat niet goed is. Zie, hij zal sterven om zijn ongerechtigheid. Vindt u dit nou eerlijk, als God het zo zegt? Maar dat hele volk Israël is al uit het land... En die profeet is met hun meegemoeten naar dat land Babel. En God die laat in het land Babel nog eens een keer horen waar het fout gegaan is in Israël. En er zit nog een klein stukje in Jeruzalem. Onder de profeet Jeremia. Ezekiel 18 vers 19. Maar gij zegt... Waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van zijn vader? Dat zegt dus het volk. En wat jullie zeggen... Die zoon heeft immers naar recht en gerechtigheid gehandeld, zegt hij. Alweer. Hij heeft al mijn inzettingen naast zich onderhouden. Hij zal voor zeker leven. Wie zegt dat? De levende God. De enige levende God die in staat is om ons ook leven te geven in de eeuwigheid. Ga nou eens tegen hem zeggen, ik geloof er niks van. Dan zegt hij zegt, nou dan zou je niet in de eeuwigheid met me leven. Want je moet hem wel geloven en in zijn wegen wandelen. De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen. En een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hem zelf. Dit is zo verschrikkelijk eerlijk wat er staat. Ik denk als hij in Babylon zou zitten... zoals wij als gemeente van Jezus Christus in Sodom en Gomorra zitten in Nederland... en we horen dit jaar weer zeggen door zijn profeet... Dan oh we, mijn God, die hebt gelijk. We hebben als een zootje geleefd. We zijn zo blij dat we in zoden mogen leven. als rechtvaardigen die gewoon naar Torah en profeten willen wandelen. Ik zou niet meer weten hoe ik deze woorden moest omdraaien. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf. En de goddeloosheid van de goddeloze alleen zal rusten op hemzelf. Amen. Uiteindelijk is dit het oordeel van God. Dus als die zoon zegt tegen zijn vader, vader ik wil de wegen van de heer gaan wandelen, dan zegt hij al tegen zijn vader, ik ga het anders doen. Uiteindelijk, Gods oordeel is, de goddeloze draagt zijn eigen zaak en de rechtvaardige. Kijk, als jij de goddeloze niet waarschuwt, dan zegt hij, hé, hey, waarom ben je niet gewaarschuwd? Hij houdt je wel verantwoordelijk, dan je zegt, je hebt niet gewaarschuwd. Ja. Geen van de overtredingen die hij begaan heeft, zal hem worden toegerekend. Hey. Om de gerechtigheid die hij betracht heeft, zal hij leven. Mooi, hè? Mooi is dat, hè? Omdat hij het bekeerd heeft, ja. Die zoon die is weggegaan bij die vader die goddeloos was. Ja. De goddeloze draagt zijn eigen zaak, maar die rechtvaardigt ook. Geen van de overtredingen die die zoon gedaan heeft, omdat hij zich bekeerd heeft en door het bloed van het offerlam is bedekt geworden, zal hem worden toegerekend. Om de gerechtigheid, dat is dus de gehoorzaamheid aan Torah, die hij betracht heeft, hij zal leven. Worden we nou gered door de wet of worden we nou gered door genade? Door genade, want het offer van Yeshua is Gods genade. Opdat je dus vergeving zou kunnen krijgen en door die genade naar zijn geboden kan leven. Je kan niet door het rode licht rijden en de doodstraf krijgen en iemand anders zegt: ik sterf al voor je hoor. Dan denk ik, oh ben ik blij, nou hoef ik niet meer dood. En dan is die andere dood gegaan voor jou en dan ga jij weer het rode licht rijden. Dat gaat dus helemaal niet. Zo simpel is het. Zou ik een welgevallen hebben aan de dood van een goddeloze, luidt het woord van Adonijah hè? Kun je het voorstellen? Wie was ook weer die goddeloze? Dat is een inwoner van Israël, het verbondsvolk van God, die zegt ja, die zegt dat gebod wel, maar ik doe het zo. Dus die gaat los van God komen, daarom wordt hij goddeloos. Nog een keer, zou ik een welgevallen hebben aan een inwoner van mijn land, die tegen mij opstaat en tot die dood moet? Echt niet waar? Zou God er een welgevallen aan hebben als een van u moedwillig zijn geboden overtreedt? Heeft hij helemaal geen welgevallen in? Daarom verwacht hij van u als broeder dat je hem waarschuwt en weer terugbrengt op het pad. Zou ik hem wel gevallen hebben aan de dood van de goddeloze, luidt het woord van Adonaiade. Niet veel eer hieraan dat hij zich bekeert van zijn wegen en leven. Dat hele hoofdstuk gaat zo door. Vind je dat leuk om te horen? Ja, misschien weer wel vervelend dat je bepaalde zonden moet opgeven. Maar dat is een vreugde om los te komen van de macht van dat kwaad. Maar het wordt ellendiger in vers 24. Wanneer nou een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet. En naar de gruwelen handelen die de goddeloze bedrijft. Zegt hij, zou die leven? Als je de waarheid kent en je gaat het anders doen. Dan zegt Yahweh, zou die leven? Wie van u wil nog zeggen, de zondag is de dag van Yahweh? Echt niet waar, we hakken gelijk je handen af natuurlijk. Wat ja. <laughs> een grapje hè? Maar als je de waarheid kent, ga je toch niet meer terug naar dat oude land? Abraham trekt uit Ur der Galdeeën. Nou Dan moet zijn zoon Isaac, die moet een vrouw hebben. Uit Canaan neemt hij dat niet. Hij zegt, ga maar naar mijn eigen volk, zegt hij. Ga maar naar Haran toe. En zoek daar een dochter, een Haran, als vrouw van mijn, man, van mijn zoon. Nou, zegt hij die knecht, hoe heet hij ook alweer? Eliezer, hè? Ja, ik ben het vergeten, dus ik moet maar geloven wat hij zegt natuurlijk. Dan zegt hij Jezus, als knecht. Maar zal ik dan die knul niet meenemen? Dan kan hij zelf kijken wat hij mooi vindt. Weet u nog wat Abraham zegt? Nooit, zegt hij. Zal mijn zoon terugkeren naar het land waar ik uitgegaan ben. Nooit. Nou, lieve mensen. Wij gaan ook niet meer terug naar het land waar we uitgetrokken zijn. We hebben veel mogen leren... Van katholico tot protestantisme, tot adventisme, tot de Pinksteren, tot charismatische. De krenten hebben we geleerd ervan te onderscheiden. En we hebben gezegd: Zo spreekt de Heer. Tora en profeten. We gaan nooit meer terug naar het land waar we uitgetrokken zijn. En we gaan weer op dezelfde woorden Halleluja roepen. Want je kan voor over een leugen geen Halleluja roepen. Want dat betekent geprezen zijn. Ja, wij. Halleluja, We. Nou, lieve mensen, zal hij leven? Hij zal echt niet leven. Als een rechtvaardige ze wegverlaat. Met geen van zijn rechtvaardige daden zal rekening gehouden worden. Om de ontrouw die hij gepleegd. en om de zonde die hij bedreven heeft. daarom zal hij sterven. Heeft u het wel eens een jaar volgehouden. om zonder fouten door het verkeer te rijden? Stel nou voor dat het je gelukt is. De meeste fouten zijn nooit gezien geweest. hè? Stel nou voor dat je al tien jaar je rijbewijs hebt, je hebt nog nooit een bom gekregen, nog nooit een bekeuring. Ben je echt, heb, je, heb je geluk gehad, gewoon, denk ik. Maar nou komt er een moment rijden door rood licht. En die agent die ziet het. Wat zegt hij? Stop. Procesverbaal. Je gaat echt betalen. Nou hebben je dus tien jaar lang heb je gereden zonder bekeuring. Daar wordt geen rekening mee gehouden. Meneer, het interesseert me niks, 10 jaar, hartstikke goed, toffe man. Maar je gaat vanwege deze zonde worden worden. En die boete moet betaald worden. Ja, maar ik heb geen geld, ik heb geen geld. Nou, dan gaat de gevangenis in. En dan heb je gelukkig nog een auto die zegt, nou, ik betaal zijn schuld wel. En die betaalt je schuld en zegt, heerlijk, ik ben vrij, ik hoef de gevangenis in. Volgende rode licht, ram. Dat gaat dus niet, het gaat om het principe. Dat moeten we bij elkaar erin rammen. Je kan niet zeggen, even een zondertje doen. Nou ja, ik blijf wel weer mijn zonde. Je kan niet zeggen, de sabbat is van de Heer. Ik ga toch zondag vieren. Gaat helemaal niet. Je krijgt een probleem met jaren. Zijn geest trekt zich terug. En er komt een moment, dan lig je met je neus op de grond. En dan denk je, dat doet de duivel. Maar dat doet de duivel niet. Maar God is trouw aan zijn verbond met jou. Hij drukt je te neer. En dan zeg je tegen een broeder en een zuster: Wat ben je toch verslagen van ziel? Wat is die ziel onrustig in jou toch? Kijk, David zegt het zelf: Ziel, wat ben je onrustig in mij? Maar die zegt tegen zijn eigen ziel, hoop op God joh, loof hem alle dagen. Dan gaat die ziel zich weer richten op datgene wat God gezegd heeft. David ging niet bidden, help, help, help, hij ging zeggen wie God was. De verlosser van Israël, die een machtige hand had. Wij zitten vaak te bidden voor 1, 2, 3, 4, 5, we kijken jaren uit, maar we zien het nooit komen. Nee, we moeten zeggen wat Yahweh zegt. En gaan doen wat hij zegt, dan zul je zien, dan wordt die leven van jou gewoon sterker en sterker en sterker. Anders kun je bidden tot sint Juttimus. dat is natuurlijk een heel onheilig uitspraak. Maar dan werkt er niks. Want God zegt, je hebt het boek van mij. Je hebt Torah en profeten. Nou, als je in Ezekiel gaat lezen, dan krijg je het echt benauwd als je nog in de zonde loopt te rommelen. Bent u het hier nog steeds mee eens? Heeft u durft het nog steeds amen te zeggen? En we gaan een mooi leven tegemoet met elkaar hoor. Als je dit gaat vertellen aan andere mensen, zitten we binnen de kortste keren met honderd man in de zaal. Gaan we de kerk hier kopen voor een euro? Goed. Wanneer nou een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet? Lieve mensen. Moet ik het nog een keer lezen allemaal? Nee hè? Vers 25. Maar gij zegt, de weg van Yahweh is niet recht. Kun je je voorstellen dat je nou nog zegt, de weg van Yahweh is niet recht? Hoor toch, huis van Israël... Is mijn weg niet recht, vraagteken? Zijn niet veel meer uw wegen niet recht? Kun je het voorstellen? Leviticus 23, de eerste vier versen. Laat hij fantastisch zien. Hoe zijn heilige Sabbat in elkaar zit. In mijn heilige dag, zegt hij. Ik roep je op om welke Sabbat samen te komen. In een heilige samenkomst. Voor de Heer. Voor wie zitten we hier nou? Voor Willem Verdouw Of voor Alex? Of voor wie? Nee. Het is een heilige samenkomst voor de... Voor Yahweh. We verschijnen van Yahweh, vader Yahweh. Enige waarachtige God, geprezen zij uw naam. Het volk Israël moest zijn naam, Yahweh, bekendmaken aan de wereld. Wat doet Israël en wat doen de leiders van Israël? Gaan ze alleen maar Adonai noemen, of de eeuwige, of de waarachtige. Ze verbergen de naam van Yahweh. We moeten de naam van Yahweh bekendmaken. Gij zegt, de weg van de Heer niet recht. Nou, is jullie weg niet recht? Wilt u er nog meer horen? Oh, ik heb nog een half uur, zie ik er. <lacht> ik heb nog een half uur, ik kan het veel langzamer doen. Lieve mensen, vers 26. Wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel, en onrecht doet, en daarom sterft, dan sterft hij om het onrecht dat hij gedaan heeft. Als hij tien jaar goed gereden hebt. en je gaat één keer door het rode licht. al zeg je: Sorry, je een foutje helemaal niet gezien. Nou, die zit hier... schrijven. Echt waar. Ik ben met vakantie geweest in Frankrijk. niet eens ver Frankrijk in. en we zeggen op een bepaalde feestdag in Frankrijk. Nou, laten we even naar het dorp rijden. Was natuurlijk helemaal niks te doen, want iedereen had vrij. Waar de winkels gesloten, dus we kwamen er voor niks. En we tuffen de russen door het dorp heen. Er staat een hele dikke witte streep op de straat. Nou, iedereen weet dat je daarvoor moet stoppen. Maar wij zitten te kijken, winkels zijn niet open. Er staat dan een stop, ik zie het helemaal niet. Dus ik kijk op die straat, komt er niemand aan. Maar ik stop niet. Nou, dat is in zijn eerste versnelling rijden, maar niet stilstaan. En ik ga er ik rijd door. Direct, dit, blauw licht erachteraan. De ik denk er nou toch wat. Ik wist, wat zeg je? één keer Nee, inderdaad ja ik aanleg noemt die dat dit ratten nou die ratten die zijn er altijd volgens hem hè dat zijn natuurlijk geen ratten dat zijn natuurlijk gewoon de engelen van de koningin de boodschap is die zeggen nee, dat mag niet jongen wist u dat er ook een engel bij u is als u iets doet wat tegen de wil van Javé is je hebt een verbond met Javé weet je wat dan die engel zegt in je oor je goed Willem je ja, ja, ja ik weet het wel doe het toch hey. je goed Willem die engel die houdt het bij je kan spreken in de geest dat je geweten... Je kan even je geweten oprakelen. Maar we gaan toch door. Nou, zo werkt die politieagent ook. Lieve mensen, dit is gewoon rechtvaardig. Weet je wat het dat kostte? Dat ik gest niet gestopt had, niet stilgestaan had... maar misschien vijf kilometer per uur... heel langzaam zo... en ik moest kijken, want het was een grote weg waar ik op moest. En ik kon wel erop. Ik moest 90 euro betalen. Dat was dezelfde prijs als uh, acht dagen de camping. Met stroom erbij... Ja, dan heb ik een goedkope camp gevonden. Ja. Maar ik kon niet onder die wet uit. En nou, anti nou die hebben wat bewogen voor die agent hoor. Ik zeg, stop nou eens met dat te bewegen. Want ze vond het niet eerlijk en niet rechtvaardig. Ja, ze zijn ook vakantiegangers. Het is toch een feestdag vandaag. In Holland, als het feestdag van de koningin is, staan alle auto's verkeerd geparkeerd. Niemand krijgt een bom. En dat zegt ze dan in het Nederlands tegen een Frans. man, dus is het werk van geen kanten. Ja. <laughs> en ik zeg dat tegen iemand die in het Nederlands praat, die mag gewoon huilen. Die mag. Huilen. Die man die mijn bloed voor zijn hart krijgen. Ja, maar ja, het werkte niet. Hij had wel een mailen met ons, maar een bon die kwam. En ik moest 90 euro betalen. Maar ja, dat is mijn eigen schuld. Snap je nou? Verder doe ik geen fouten maken. En die man die ziet het. Terwijl ik het niet door heb. Nou, de wet blijft wet. En de wetgever kan niet om de wet heen. Of je moet naar de rechter toe gaan. En je moet hem kunnen aantonen. Nou, dan gaat natuurlijk aan mijn uur nog waar we heen gaan. Dus betaal nou je boete. En wees dan de Heer tot God zo genadig is geweest... dat hij bereid is om de zonde die in onwetendheid bedreven hebt. Moet je goed luisteren. Daarvoor was in Israël een morgenoffer en een avondoffer. Iedere dag, zegt hij... voor de zonde die mijn volk in onwetendheid doet. Heeft u hem door? Zo genadig is Yahweh. Onze Heer en Heiland, Yeshua... is in het hemelse heiligdom... En daar bedient hij, voor Gods aangezicht, met zijn bloed, de zonden die in onwetendheid gedaan worden. Maar als u weet wat zonde is, dan gaat dat niet met het morgen en het avondoffer weg. Dan zou je zelf moeten komen met een schapie, met een lammetje, het symbool om te offeren. Wij moeten komen met de naam van Yeshua. Hij is het lam Gods wat de zonde van ons wegneemt. Dus zonde gedaan ben je zelf verantwoordelijk voor. Je kunt hooguit uit de zonden van de vorige generatie een soort uh, ja, gesteldheid meekrijgen. Als je vaderen in bepaalde zonden geleefd hebben. dat je daarin doorgaat. Er zijn mensen die hebben... Een moeder was die was heks. Of die was waarzegster, Of de vader was weet ik veel wat in het, in het spiritisme. En de zoon of de dochter die blijkt ineens heldenziende gaven te hebben. Ja heldenziende gaven. Nou, maar niet uit gods hand hoor. Maar ze zien dus dat ineens uh, oma Piet... Je krijgt een auto-ongeluk. Oh, maar vooral, ik krijg ome Piet een auto, morgen, hoor. Dan zegt hij, dat is natuurlijk niet zo gek. Ome Pieter want gewoon in Schiedam, die hebben zijn auto die... Hè? En morgen gaat ineens oma Piet dood. Dan zeggen ze, oh. En in de wereld zeggen ze, oh, die hebben gaven. Maar het is er wel van de demon die erbij zit. Zo kan je dus mediumieke gaven, geestesgaven, die gaan dus over door de geslachten heen. Want ook die geslachten zijn verbonden aan demonendiensten. Maar wij zijn verbonden aan de dienst van Yahweh. Daarom voeden we onze kinderen op in de dienst van Yahweh. Als die kinderen opgevoed worden en ze zeggen toch, we gaan het anders doen. We gaan bijvoorbeeld uh, Pinksteren half een andere tijd vieren. Ja, dat hebben net nog van Rome geleerd. Nee, zegt God, Shabbat is mijn heilige dag. Pesach is mijn heilige Sabbat. Want we begonnen met Leviticus 23, de eerste vier versen voor de Shabbat. Maar daarna gaat hij zich een zeven feest opnoemen. mijn heilige tijden, zegt hij. Hoe bedoel je mijn heilige tijden wegdoen? En daarvoor Paas en Pinksteren met heidense oorsprong erin zetten. Wat zeg je? Nou, noem het maar geen vloek. Als iemand onder de zonde leeft, leeft hij onder de vloek. En niet onder de zegen. Als je doet wat Ja zegt, leef je onder de zegen. Als je niet doet wat hij zegt, leef je onder een vloek. Ja, die dus in diezelfde weg handelen. Van degene die hem haten. Ja. Dus ik bezoek de zonde van de vaders aan de kinderen tot in het tweede, derde en vierde geslacht van degene die hem haten. Dus ga je door in het gedrag van je ouders, dan haat God nog steeds dat gedrag van die kinderen. Hij nog Juist. Maar bekeren zij zich zet, dan zal ik ze zegenen tot in duizend geslachten van degene die me lief hebben. Nou, wie hem lief hebben, die bewaren zijn geboden. Dus dan nou krijgen we van Rome de heidense feesten op ons bord geschoteld... en de feesten van Yahweh, die gaan opzij. Wat zeggen dan de pinksteren en de charismatische? Ja, dat is allemaal schaduw. Die hele wet is weg. En ze hoe zit het dan met Bezuinendag? Dat is Dag. Wat is dat? Nou, zeg, nou, dus dat en dat feest gaan dan aan de plaatsvinden. vinden. Ik zeg, dat betekent een teken dat Yeshua terugkomt. Die grote ramshoorn, die komt eraan, die komt ook op de dag als de Heer komt. Ja, daar hebben ze nog, ja, maar al die feesten zijn weg natuurlijk. Ze snappen niet, en ook niet omdat de Bijbel daarin verkeerd vertaald wordt, tot het schaduwen zijn van hetgeen wat komen moet maar ze vertalen komen moest. Het is een beetje lullig. Het is taalkundig heel lullig neergezet... omdat degenen die het vertaald hebben... een gekleurde bril hadden... want ze kwamen uit Rome. En met die gekleurde bril vertalen ze iets. Daarom noemen ze het ook de eerste dag van de week. De eerste dag van de week. Maar er staat... Mia Sabaton. Daarom zijn wij verantwoordelijk om onze broeders en zusters in Pinksteren... in protestantisme en in alle andere samenkomsten gewoon te zeggen... maar zo spreekt Yahweh. Als er een hart is wat gericht is op Yahweh... dan zullen ze zeggen, dat heb ik nooit geweten. En zo red je weer een ziel erbij om hem dichter bij Yahweh te brengen. En als ze in tongen staan te rammelen... dan moet je ze gewoon uitleggen hoe het werkelijk zit. En als je het moeilijk vindt, dan nemen ze mee naar de samenkomst of naar een avond. Dan gaan we het allemaal achter elkaar zetten... Prijsweer, als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloze daden en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij zijn leven behouden. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Gaan we door? Immers, hij is tot inzicht gekomen en heeft zich bekeerd van alle overtredingen die hij begaan heeft. Hij zal voor zeker leven en niet sterven. Wat doen we met onze katholieke broeders? Die misleid zijn, zeggen tot Maria niks is. Nee, we moeten gewoon zeggen, dit zegt de Heer. Als ze de waarheid gaan zien, schoppen ze de hele maria vering met een grote boog de kerk uit. Nee, zij gaan uit die kerk en laten Maria los. Ze stoppen met kindertjesdopen. Ze stoppen met al die sacramenten die Rome heeft ingesteld. Want ook in het protestantisme hebben we nog steeds twee sacramenten. Sacrament van het avondmaal, sacrament van de kinderdoop. Maar God heeft er nooit een sacrament van gemaakt. Hij zegt tegen zijn volgelingen, zo vaak dat je dat brood breekt en de wijn drinkt, gedenkt de dood van de Heer, totdat hij komt. Als we dat elke dag zouden doen waar onze kinderen bij zitten, voordat je nou met de warme maaltijd begint of wat dan ook, leg een broodje neer, breekt hem. En gedenkt dat het lichaam van Christus. Dat we daarmee verbonden zijn. Kijk, wij drinken geen wijn, wij drinken een glaasje wijn, dat doet het één keer in de week. Dat doet het als je de Sabbat gaat openen op vrijdagavond. Al kom je maar tien minuten bij elkaar zitten. Dus het is sabbat, laten we het brood breken, laten we de kaars aansteken, laten we de wijn inschenken. En dan heb je gemeenschap met elkaar, als gezin. Het gezin leeft onder het verbond met Yahweh. Snap je? Het is niet een sacrament waarvan in de kerk moet zitten en dat aangestelde mannen, speciaal ervoor gezegend, dat mogen doen. En iedereen zit erbij, want het is natuurlijk een hele heilige toestand waarop er dan plaatsvindt. Ik kom uit een kerk, er zaten 2000 mannen in de kerk en er waren maar twintig aan het avondmaal. Die waren zwaar in het zwart gekleed. En die liepen heel zacht naar voren toe zo. Dan nou had ik een bijzondere moeder. Die was niet in het zwart gekleed, maar in het donkerblauw. Maar die zong altijd. Die ging zingen naar voren toe. Die zong lofliederen. Die gemeente die haatte mijn moeder. Omdat ze dat niet echt lekker vonden. Kun je het niet voorstellen. Maar daar hebben we toch, nou, 27 jaar in gekerkt. In Totdat je de waarheid gaat zien. En zeggen: hier, waar zijn we mee bezig? Mijn moeder was 80 jaar, werd ze gedoopt... tussen mijn twee oudste dochters in dat ventkerk. 80 jaar. Ze komt er wel uit. Ik dacht, nou, dat vind ik hartstikke mooi. Ik dank God nog steeds voor die dag. Mijn vader heeft ze niet laten dopen. Had allerlei argumenten. Ik, ik sluit me nooit meer aan bij een kerk... en hij had de ellende gezien van al die kerken. Jammer. Lieve mensen, we moeten gaan doen... wat zegt het woord van God? Moet ik nou bijvoorbeeld mijn vader voordelen... omdat hij zich niet liet dopen... Hij is verantwoordelijk tegenover God. Wat hij beseft, wat hij, besef, wat hij niet beseft. Kan hij een bepaalde keuze maken, kan hij het niet maken. Hij is ook op zijn tachtigste overleden. Ja, mijn moeder werd nog 88. Maar ze ging sabbat vieren. Heerlijk. Ik heb er nog vreugde van. Maar het huis van Israël zegt, dat zijn wij, Israël. We zijn inwoners in Israël. De weg des heren is niet recht. Zijn mijn wegen niet recht, huis van Israël. Zijn niet veel weer, uw wegen niet recht. Want wij zijn degene die overtreden. Daarom zal ik u richten in vers 30, huis Israël. Ieder naar zijn eigen wegen luidt het woord van Adonai Yahweh. Waarom staat er ook weer Adonai Yahweh? Wat staat er in uw Bijbel daar? Heren, heren. Omdat ze de naam van Yahweh verdoezelen door heren. Zoals onze Joodse broeders ze doen met Adonai. Maar dan hebben ze een probleem. Hier staat heer, heren. Heren met kleine letters en heer met hoofdletters. Nou is dat eerste woordje heren met kleine letters. Staat gewoon in de grond van Adonai. Dus er staat in werkelijkheid Adonai, jare. Daarom ben ik het maar zo neer gaan zetten. Ik vergeet hem alleen nou geel te maken. Het is er alleen maar omdat ik het erin wil douwen. Tot we praten over de heer, jare. Want Adonai betekent gewoon heer. Mijn Heer. In het Nieuwe Testament heet het Curios. Mijn Heer, Yeshua, Curios, Yeshua. Maar ook God de Vader wordt aangeroepen als Curios. Ook Heer. Leuk is dat, hè? Daarom zijn er dus als mensen die denken dat Yeshua en Yahweh dezelfde persoon is. Ja, is kijk maar, allebei noemen ze Curios. Maar het zit even anders in elkaar: het is Adonai, Heer. Jare. En Yeshua is de zoon van Yahweh. Bekeert u en wendt u af van al die overtredingen... ...dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Vind je een mooie uitdrukking? Volk van Israël, vind je dat geen mooie uitdrukking? Dus als je al de neiging hebt om de feesten van de Heer niet te vieren... ...waarvan de Heer zegt het zijn mijn heilige feesten... ...dan kan je dogma's hebben bij het leven... Als je dan toch zegt, het is anders als dat er staat. Ben je op een weg bezig, waarin je omtrekt aan wat Jaweh zegt. Zo ligt het. Bekeer je dan, keer je af, wendt u af van de overtreding. Dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid wezen. Dus als je iets niet doet wat vader Jaweh zegt, dan wordt dat je struikelblok. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, je legt je eigen struikelblok neer door te doen... Waar vader zegt niet doen. Hij zegt niet stelen, jij gaat stelen, dan leg je een struikelblok neer. Zo legt Yahweh een struikelblok voor je neer. Omdat je gekozen hebt om zijn woord niet te doen. Het is een vreugde om naar de wegen van Yahweh te wandelen. Hij zegt werp al je overtredingen die je begaan hebt van je weg. En nou komt er iets belangrijks. Wat vele mensen alleen maar bedenken in het Nieuwe Testament zeggen ze dan. Wat zegt hij nou? En vernieuwt uw hart en uw geest. Wat zegt Pinksteren? Je moet kopen, je moet een tweede, een tweede blessing gaan halen. Je moet de handen opgelegd krijgen. Dan krijg je heilige geest, ga je dan krijgen. Dat zet hij tegen kinderen van God. En sommigen beginnen dan gelijk te rammelen, een die koppen te slingen, allemaal rare dingen te doen. Dat doet God echt niet. Dan handelen ze in een dwaasheid die ze van anderen geleerd hebben, maar niet van jaren. Ja, weer zegt, die overtredingen die aan mijn geboden gedaan worden, daar moet je je van bekeren. Hij zegt, en vernieuw je hart en je geest. Hoe gaat ons hart en ons geest vernieuwd worden? Doordat we zeggen, we stoppen met deze weg, we gaan het zo doen als Ja, weer zegt. De kijk, die man die heeft zijn hart vernieuwd, die heeft zijn geest vernieuwd. Kijk eens, die wandelt naar de geboden van de Heer. Halleluja, duidelijk te zien. Maar die anderen, die schreeuwen wel in de naam van Jezus, maar het is echt een andere Jezus. Als dat we leren kennen als de zoon van Yahweh. Jezus is gewoon Yeshua. Yah Yahweh redt. Echt waar. En die leeft naar de geboden van Yahweh. Daarom heeft hij een compleet andere geest. Hij heeft dezelfde geest als Jahwe, omdat hij volkomen één is met zijn vader. Wij kunnen bij u zien of u één bent met de vader, of u handelt naar zijn geboden of niet. Want dan blijkt dan een stukje een beetje anders. Nee, dat is niet echt de geest van Java, zeg je dan. Hè? Nee, kijk, de geest van Java, daar heb je gemeenschap mee. Lieve mensen, vernieuw je hart en je geest. Waarom zou gij sterven, huis van Israël? Waarom wil je door Jezua heen een verbond aangaan met God? En dan zeggen, ik ga niet leven naar de regels van zijn koninkrijk. Dan ben je toch dwaas. Als iemand dat denkt vol te kunnen houden omdat een of andere voorganger of paus of dominee of professor, dokter, ingenieur in de Godgeleerdheid andere instellingen geeft. Want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet. Heb God geen welgevallen. Luidt het woord van Adonai Yahweh. Heb er helemaal geen lust in. Nou daarin heeft hij lust dat u zich bekeert opdat je leeft. Word gewoon trouw aan de wegen van de Heer. Als de christenen de feesten van Yahweh zouden kennen, vanaf de sabbat tot aan de achtste dag van het loofhuttefeest, dan zouden ze een plaatje hebben van het hele verlossingsplan. Nou oreren de velen binnen charismatisch, maar de Heer die gaat komen, oh dit is een opwekking, nou weer een opwekking in Lakeland. Je ziet de demonen over de grond en rollen. Want die mensen zijn compleet verdrukt. Er zijn voorgangers in Nederland, die zijn er een mas naartoe gegaan om zich de hand te laten opleggen door Mr. Todd Bentley. Echt waar? Want hij gelooft dat daar chakras zitten. Zeven ingangen in het leven, dat hebben de engel hem verteld, Emma. En zo werkt het in het uh, hele spiritisme. Nou, nog veel geest ga je erin zetten. Het potje wordt gevuld. Iedereen die daar de hand laat opleggen, komt terug in Nederland. Die legt andere mensen de handen op en ze flikkeren zo op de grond. Want ze hebben de macht gekregen, ze hebben kracht gekregen door de geest. Maar het is niet de geest van God. Want diezelfde mensen kun je geen gesprek mee aangaan over wat de profeet zegt. Die zeggen, die wet is weg. Echt waar. Dit sprak Jezus, lieve mens, als slot. Dit sprak Jezus in Johannes 17, het hoge priesterlijk gewet. Hij hief zijn ogen naar de hemel en zei, Vader, de uren is gekomen. Weet u nog wanneer dat was? Het hoge priestelijk gebed is het gebed wat Jezus doet op die avond. In diezelfde avond wordt hij gearresteerd. En in vroeg in de morgen staat hij al voor het Sanhedrin. Dan spreken ze al zijn doodvonnis uit. En dat kan helemaal niet, want het Sanhedrin moest 100% samen zijn. Maar dat was het niet, het was maar een klein groepje. Dus in dezelfde nacht wordt hij veroordeeld. En de volgende morgen om 9 uur hangt hij al aan het kruis. Binnen 24 uur hadden ze hem gekruisigd. Dit is het gebed dat hij uitspreekt met zijn discipelen. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar u moet het thuis nog maar eens een keer lezen. En zien hoe dat Jezus één is met zijn vader Yahweh. Hoe zijn discipelen volkomen op dezelfde manier één zijn met Yahweh. En hoe wij gelovigen in vers 20, door het geloof in Yeshua, volkomen één zijn met Yahweh. Op dezelfde manier als Yahweh één is met zijn zoon. Als de discipelen één zijn met vader Yahweh de zoon. En zoals wij. Vormen één eenheid met Yahweh. Worden wij daar nou ineens Yahweh? Worden wij God? Echt niet waar. Maar we zijn volkomen in harmonie met de wil van Yahweh. Hij sprak dit. Vader de uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon. Opdat uw zoon u verheerlijkt. Weet u nog wat het verheerlijke was? Er moest geofferd worden. Hij was het lam van God. Het verheerlijken van het lam van God is sterven voor de hele wereld. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees. Om aan al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. Yeshua mag ons het eeuwige leven schenken. Hij heeft alle macht gekregen van zijn vader. Dit nu is het eeuwige leven. Moet je altijd maar vasthouden. Ongeacht wat ze je ook vertellen. Of ze nou uit de triniteitsleer komen. Of ze zeggen wat charismatische zeggen. dat Jezus en Yahweh dezelfde persoon zijn. Het is gewoon godslaster. Wat staat daar? Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. Wie is u? De enige waarachtige God, dat is Yahweh. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus de vader stuurt de zoon. door de geboorte uit Maria de wereld in. Om volkomen te laten zien wie Jahwe is. Hij is het perfecte beeld. Hij is de Messias die al vanaf Adem en Eva verkondigd is geweest. Het zaad wat de kop van Satan zou vermorzelen. En dat moest hij op Golgotha gaan doen. Dit zegt Jezus in zijn gebed tot zijn eigen vader. Vader, dit is het eeuwige leven dat de gemeente in Alblasjerdam u kent. De enige waarachtige God, Jahwe... Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is de God van het verbond. Hij laat nooit een woord vallen. Hij zegt niet hier is Sabbat en daar is Zondag. Hij gaat nooit om. Geen woord, geen woord kun je omkeren. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Zou je het goed onthouden? Wij leven in hetzelfde verbond waar Israël mee gehuwd is met vader Jabe. Wij krijgen via Yeshua deel aan hetzelfde verbond. Maar we leven onder dezelfde zegen en dezelfde vloek. Als we nu gelovig zijn en we gaan morgen rotzooien, dan maak je eigenlijk los van God. Je kan alleen maar goddeloos worden als je de waarheid kent en moedwillig Gods wil opzij gaat zetten. Sabbat shalom, broeders en zusters. Shalom.